Polen die in Nederland werkloos worden, worden niet anders behandeld dan anderen. Heeft minister Kamp van Sociale Zaken gezegd tegen zijn Poolse collega. Kamp zei onlangs nog dat hij Polen wil terugsturen die dakloos zijn, geen werk hebben of overlast veroorzaken. Kamp zegt dat hij de Poolse minister duidelijk heeft gemaakt dat elk geval op zijn eigen merites wordt beoordeeld. Het weer vannacht op de meeste plaatsen ligt de vorst. Morgen opnieuw zonnig bij maximaal 10 graden. De...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 Zijn zijn Children raise their open filthy ponds like tiny daggers up to heaven. And all the jewelry halls and the riddled rats half angels made from neon and fucking garbage. Scream out, what will save us? And the sky opened up. Everybody wants to change the world. Everybody wants to change the world, but no one, no one wants to die. I wanna try? Dit is jouw filler, eh, Stanley. Gezellig. <laughs> nou, dit is jouw, uh, jouw top 5, hè? Ja, ja. Ja, ja. Ja. ja. ja. Daar gaat hij dan? Moet we iemand bellen of zo voor jou? Voor mij? Ja. Mm, nee. Oké, okay, nou dan gaan we. <laughs> <laughs> nou, de top 5. Best verdiende voetbalspelers. Top 5 beste verdiende spelers. Zonder Kevin. Zonder. Helaas, Jammer. Want die, die uh, moest morgen werken. Maar uh, Stanley wil het best wel even overnemen voor een keertje. In deze keer dan, maar. gezellige beat. <laughs> Oké, okay. hij is van jou de microfoon. Nummer 5. Terry Henry. Terry? Ja. <laughs> hij heeft in Barcelona gespeeld. En hij, hij, heeft... hij speelt nu in Barcelona, toch? Ja. Hij heeft er gespeeld, hij speelt er. Is hetzelfde. Maar hij heeft 18 miljoen euro. Even je wel eens. Verdiend. Dat verdient Echt? hij per jaar. Want de kieuw. <laughs> Hij is eerst uh, bij AS Monaco geweest Begonnen, daar is hij Begonne. begonnen Maar in 1998 is hij bij Juventus gegaan Maar uh, ja, daar uh, heeft hij helemaal geen fuck te zoeken in Italië Dus ging hij maar naar Arsenal En daar uh, hebben ze hem gewoon even acht jaar helemaal volop zitten trainen naar Spits Zo, zo ja, Toen maar en daarna is hij naar Barcelona gegaan. <laughs> Oké. Okay. Dan gaan we naar nummer 4. Nummer 4. Kaka. Kaka. Kaka. Kaka. Oké. Okay. Hij komt uit Brazilië. Toch? Ja, Barcelona. Been rechts. Hij hm? is <laughs> <Be> <laughs> <laughs> hey, Stanley zit nu te kijken op I'm Wikipedia. I'm ja. Rug nummer 8 bij Real Madrid. <laughs> Real Madrid. Aanvaller, hè? aanvallende middenvelden, bedoel ik. Ja, ja. En uh, hij heeft gespeeld in uh, Sao, Sao, Paulo, Sao Paulo, AC Milan en Real Madrid. En hij zit nu in Me Real Madrid, ja. Helemaal goed. Hij uh, heeft ook Interland gespeeld voor Brazilië van 2002 tot nu. Hij speelt nog steeds in het Braziliaanse team. En hij verdient uh, 18,8 miljoen per jaar. Nee, meer dan genoeg. Dat uh, lijkt me ook. Dan gaan we naar nummer drie. Nummer drie. <lacht> <lacht> Cristiano Ronaldo. Ronaldo. Hij, hij, staat kom, hij komt uit Portugal. En hij is uh, eerst bij Lissabon gaan spelen. Hij kijkt eh? altijd moeilijk. Ja. <lacht> <lacht> altijd zagrijnig volgens mij. Maar uh, ga verder. Uh, uh, ja... Ja. Wat, moet je, wat moet je ervan zeggen? Ja, vertel het maar. Hij heeft uh, 30 miljoen per jaar. Nou, als je daar uh, niks mee kan, dan weet ik het ook niet meer. Stuur het dan naar het uh, Stanley Fonds. Ja, ik heb het nodig. En uh, wie is de volgende? Hey, hey, hey, ja, hey. wacht even. Wie is de volgende? Hallo? Ja, ja, ja. ja. De volgende is... Nummer 2: David Beckham. Iedereen kent hem wel. Hoe? Wat? I <laughs> <laughs> iedereen, iedereen kent hem wel. Hij heeft bij uh, AC Milan gespeeld en zo. Het is een gewoon een Engelsman. Je weet wel allemaal van die saguenay Engelsman. <laughs> oh ja. Kun je er wat over hem vertellen? Tuurlijk. Uh, hij is in Londen geboren. Was, hij zat eerst bij Manchester. Uh, hij is naar Real Madrid gegaan. En AC Milan, over die normale uh, or, normal teams. Normale teams. <laughs> <laughs> <laughs> voor, die, uh, voor die spelers. Hè. Oh, yeah. en, hij verdient dus uh, 30,4 miljoen per jaar. Zo so, zo so, zo. So. Netjes, netjes. Ja, ja, ja. En nu komt het door. Oeh. Uh. Nummer... <laughs> ja, nummer... Nummer... Eien. Nummer één En dat is Stanley Hoe de fuck spreek je dat nou? Ja? Lionel Messi Messi? Ja, yeah. die kent iedereen de natuurlijk Iedereen kent wel Messi, maar Lionel Lionel Messi hey. Is nummer 1 ja, ja, met ja, ja. hoeveel ja. Stanley? Met 33 miljoen per jaar. Hè? Zo. Kijk, dat zijn, mooie... Dat zijn mooie bedragen. Ja. Speelt in Barcelona. Is begonnen in de Newell Old Boys in Argentinië. 2001. En belandde bij Barcelona. In 2001 belandde hij bij Barcelona. Waar hij zich Barça C wist op te werken naar de hoofdselectie. Bij Barça B scoorde Scoop. hij. 37 keer. In 30 Inst... wedstrijden, Dat Oeh. is uh, En geldt nog steeds als een van de Barca's grootste talenten. Ja, te, ik, uh, ik hoor zoveel van hem, joh. is niet normaal. Te veel. Ja. Maar uh, zullen we eventjes uh, naar het volgend nummertje gaan, uh, Stanley? Ja, ik hoop dat jullie leuk vonden uh, de top 5 <laughs> van Stanley Brower. Hè? Eh? Stanley Brouwer! Stanley Brouwer! En uh, hier is dan weer Robbie Brouwen. We gaan weer snel <laughs> verder. gaan snel <laughs> verder. Want uh, hier word ik niet vrolijk van hoor. Stanley? Love is darkness. Dat <laughs> is het nieuwe, van liedje. <laughs> <laughs> Love is darkness van Sander van Doorn. features yeah, yeah. Carol Lee. Tell me today, uh, take Dear. This was all I wanted. Over the sun. I'm dancing like I am the only one Cause I Zijn we weer? Gezelligheid. Met deze, dit mooie nummer. Ja, ja. Moorder weer alarmer. Moorder weer alarmer. Ja, het is alweer uh, vijf voor half elf. We zijn alweer op uh, anderhalf uh, programma, zitten we alweer. Tee, denk je dat gaat snel? Waarom? Uh, ja, ik. Uh, Hallo, even rustig, Felix. Even, oh, nee. Patrick en anders. <laughs> <laughs> ik wil een beetje zand voor het nieuws gaan behandelen. Uh, dit uh, kleine paar minuutjes. En kunnen we het nieuws vinden, of niet? Wat? Kunnen we het nieuws vinden, of niet? Ja, ik, uh, ik, zie, ik zit hier op zetvoort.nl. En... Nou, het is niet echt uh, bijzonder. Ja. Er Alleen is gewoon niks te... gebeurd. Dus, uh, is nou, al het er is genoeg gebeurd. Dan is het allemaal bullshit. <laughs> <laughs> maar Ik heb hier wat uh, nog van de afgelopen uh, staatsverkiezingen. Waar PVV de grote winnaar was. Want uh, zo te zien is de VVD toch weer in het min Alle partijen zijn een beetje in de min gegaan. Alleen de D66 is toch 5% omhoog gegaan. Mhm. Mm en de PVV is uh, 18.1. Op wie zou de jij Ja, heeft hier ook uh, flink vlies. Net wie... zo vooral. Op wie zou jij stemmen? Sten? Tjie, jongen, ik ben 15, jongen. Ik, let ja, ik, maar... ik weet niet eens wat er om gaat. Okay. Dus ik kan niks. Uh... Oh, reacties, altijd leuk. PVV. Oh, dit is van Langgaarde. Langgaarde foto. <lacht> PVV, ja. winnaar in zand voor de VVD grootste. De PVV is bij de verkiezingen voor geprovinciële staten als Gru. Dat <laughs> nou, Lekker, het is hè, allemaal op Twitter. Uh, allemaal op Twitter, uh, meuk. Uh, we zagen ook. Uh, ja, jij bent bij die race geweest van gisteren. Hein? Ja, uh, was het leuk? Ik vond het wel gezellig. Ik ben niet uh, de tijd geweest. Het is kapot. Al een tijdje. Maar ik ben er wel geweest, even ja. Er was brand, zie ik hier. Ja, nee, dat is van een uh, andere dag natuurlijk. Oh, dat was 28 februari. Dat is een uh, circuscamper. Die naar de fik is gegaan. Oh, dat zijn een beetje gekke mensen. <laughs> nee, maar voor de show. Rest... zie je. Dat is een uh, Russisch circus of zo. Oh, Russisch staatscircus. Ja. Die zie je er ook weer. Ik weet niet, nou, die is net weg. Oh. Jammer, joh. <laughs> maar voor, voor de rest, uh, ja... Op de site niet... zelf zien we niet veel, hè? Nee, het is niet echt gezellig uh, leuk in Zandvoort. Ja, alleen die races, hè. Wacht, het is ik altijd heb een hele leuke. leuke. Oh. <laughs> Dier van de week. Oh, <laughs> ja. Um, ja. Zepper. Ze, ze, zepper. Een kruising labrador. Ru, labrador Reu. Dat is een mannetje. Van ongeveer drie jaar. Hij is een jong actieve hond. Die veel beweging nodig heeft. Zepper is een sociale jongen en gaat graag met iedereen mee voor een lange wandeling. Het is geen seks. Uh. Hij is erg lief en aantrekkelijk. Oh, aanhankelijk. <laughs> Hij kent basiscom de basiscommando's, maar moet vanwege zijn leeftijd nog wel een het nodige leren. Ik vind het wel een beetje bullshit wat er staat. Hè, want ja. uh, elke hond heeft een Maar nou, deze uh, hond zepper kun je bij het asiel aannemen, uh, als je wil. Zandvoort er aangehouden na mishandeling in? in de Altenstraat. Nou, dat is best belangrijk. De... Wacht even hoor. <laughs> oh, stellen, jij ging hem voorlezen. Wacht even hoor, ik zal even dit even. Ja. Dan mag jij een leuk artikeltje lezen. Oh, dat vind ik gezellig. Dus hier is uh, Stelling. De politie heeft in de nacht van zaterdag 5 maart op zondag 6 maart... ...rond 3 uur s'avonds een 49-jarige man uit Zandvoort aangehouden. Hij had even daarvoor, daarvoor tijdens het stappen aan de halterstaat... ...een 58-jarige plaatsgenoot mishandeld. De man, de man is overgebracht naar... Naar een politiebureau waar hij is ingesla... ingesloten voor verhoor. Voor, voor. Ja. Nou. Het slachtoffer liep letsel op aan zijn gezicht. Hij is door de ambulancepersoneel nagekeken, maar hoefde niet naar het ziekenhuis vervoerd te worden. Onlangs heeft de horeca, koninklijke horeca Nederland uit naam van alle Zandvoortse horeca-onderneemers... ...een, Zandvoort, een toegangsverbod opgelegd voor 24 maanden. Dus hij mag twee jaar niet meer... Uh... Niet meer in cafés komen, Met, eigenlijk. Het uh, dorp in. Zoals wij het zeggen. Ja. Dus. Dat is het enigste wat ik eigenlijk een beetje. Nou ja. Maar, dat race vond ik leuk. En een beetje, ja, die hond, dat. Uh, ja. PVV grote winnaar, maar dat is overal wel weer. Ja. Alleen uh. omdat ze nieuw zijn, volgens mij. Ja. Inderdaad. GWD is dat nog steeds zo'n grootste. Ja. Uh, nee, voor de rest hebben we niks bijzonders, helaas. Jammer. Niks leuks. Of... Uh, nee, dat is niet... Het zijn allemaal van die rare dingetjes. Van, van, zeehonden Zeehond. genieten. Oh, Oeh. leuk. Geniet de zeehonden. zeehonden. op het Zandvoortse strand. Zijn we ook heel erg dieren die <lacht> <lacht> <lacht> Wij houden van dieren, hè? Ja, daarom. Maar nou, we gaan even lekker verder naar het volgende nummer. Tika... Of Tiga, Tiga. Met mind dimension. Mind dimension. Mind dimension. Moet u maar horen ja ja Daar komt u Mind dimension, mind dimension, mind dimension, mind dimension, mind dimension, mind dimension, mind dimension, mind dimension, mind dimension, mind dimension, time I look into your eyes I see the future.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 Every time I look into you as I see the future. Every time I look into you as I see the future. Thank you. Je het wel. Ah. Dames en heren, dit is een mededeling voor Mike. Mike, dit is een filler. De vorige keer, de eerste keer dat ik deze filler introduceerde, toen dacht hij dat het gewoon een nummer was. Hij is zo goed, hè? Dus bij deze. Ja, dat is lekker. Heb je hem zo gemaakt? Nee, van Daft Punk is dit. Daar gaan we. Oh. Ja, dames en. <laughs> dit doet pijn. Mijn duim, ik heb, uh, zoals jullie weten, voor de mensen die vorige week luisteren. Ik heb me niet voorstellen. En uh, Stan, kun je de tv even stilzetten. <laughs> We zijn jullie lekker tv aan het kijken. Ook. Laat hier dit geluid aan staan. Oh. Rembo en Rembo, hè? Ja. Dat je niet even meedoet in stereo. Maar, eh... Uh... Daar ben ik niet voor aangenomen. Oh. <laughs> nee, eh... Uh... Ja, we beginnen een beetje ten einde te komen van de uitzending. Oh. Hoe, hoe, vond je, hoe vond je het gaan, Stanley? Ik vond het wel gezellig. En hoe vond jij, hè? Ik vond het kut, maar wel gezellig. <laughs> oh. Oh. Nou, lekker bedankt. Nee, we gaan kijken wat ons uh, deze week gaat brengen in Zandvoort. Ja. Wat gaat jou deze week brengen? Ik weet het niet, ik ga ik, uh, sowieso naar school. He. Suipen! Oh nee. <laughs> <laughs> en het uh, is altijd weer werken he, in het weekend. Werken? Ja. En ik zie wel wat ik uh, in het weekend nog meer ga doen. Ja? Ja. Ik ah. ga niet plannen, ik kan niet uh, plannen. Ik Dat houd... weet je. Ik ben net als jou, he. als je plant dan gaat het allemaal weer verkeerd. Ja. <laughs> moet, je, moet je vooral bij mijn vriendin wezen, he. die plant het liefst alles. Ja. <laughs> En hey, wat uh, ga jij doen, hè? Ik, nou, niks. Helemaal niks. Ik ben tot donderdag lekker vrij, dus. Zing. Wat een mazzel. Mazzelaar. We gaan even. Lekker. Lekker. Dus, uh, helemaal goed. Dus je gaat echt helemaal niks doen? Jawel. Huisje opruimen en alles. Oh. Maar ik ga me niet vervelen, dat weet ik Als je wel. mijn kamer dan ook moet opruimen. Kijk. Is dat goed? Ja. Nee. Oké. Okay. Ik word moe van je, zin. Nee. Laten ja. we snel doorgaan naar het volgende nummer. <laughs> Ik word moe voor <laughs> van je. Het is van Maroon 5. Maroon Give a little more. Oké, okay, we zullen Daar straks komt. nog even afscheid van jullie nemen en uh, spreken jullie zo wel. Daar komt u. Hoi. Take Stanley in. Oh, Stan, ga je telefoneren? <laughs> ja, ik zie het. <laughs> Hallo. Doe even normaal. Ik Zou nog eens brouw brouwer de studio in laten. Ja, sorry. Wij slopen alles. Sorry, sorry. sorry. Jij ook. Hey, rustig, hè? Ik niet. <laughs> jij, jij alleen maar. <laughs> maar uh, ja, dit was uh, alweer een beetje onze uitzending van deze week, uh, hè, Stan? Ja. Nog vijf minuutjes, elf uur. Ben je moe? We ja, kunnen zo lekker ons bedje in. Ja, jij bent dat nodig. Concentre. Sorry. Je slaapt hier bijna, jongen. <thế> oh, lekker. <torg> lekker. Nou mensen, tot volgende week. Ik was weer gezellig met jullie. Ik hoop dat jullie genoten hebben. Sowieso, hoop ik. Hopen. En uh, vooral de groet aan uh, Hans' vader, onze uh, trouwste luisteraar. Moet toch ook even een keertje aandacht uh, ja. aan besteed worden. Hé, <lacht> hey, uh, fijne avond alvast. We gaan nog even lekker luisteren naar de, de Bloodhound Gang met... Baby. <lacht> <lacht> <lacht> hey, dat is een leuk nummer en uh, we kijken hoe ver we komen. Hé, hey, tot volgende week. Stan was hartstikke gezellig. Ik vond het hartstikke gezellig. Ik ook met jou. Mooi. En laten we hopen dat uh, Mike en Kevin volgende week weer terug zijn... Gaan we het weer net zo gezellig maken als vandaag? Ja. Ja. We zullen en, zien, hè? En we zien jullie volgende... Nee, we horen jullie volgende week wel weer. Ah. ah. ah. Tot volgende week. <laughs> Luister nog lekker naar de Bloodhound Gang. Jooi. Mm mm mm baby. Handelingen. Uit de brief blijkt dat de kwestie begin vorig jaar al is onderzocht en dat twee leidinggevende disciplinair zijn gestraft. Hille vindt dat niet genoeg. Partijen in de Tweede Kamer zijn ontstemd en eisen tekst en uitleg. Zo noemt de SP het buitengewoon ernstig dat minister Hille kennelijk niet op de hoogte was. Kleine golfstaten hebben de VN-veiligheidsraad gevraagd om een no-fly-zone boven Libië. Volgens de kleinere Arabische landen moeten de burgers in Libië worden beschermd tegen luchtaanvallen. De Golfstaten hebben verder gevraagd om een spoedzitting van de Arabische Liga om de toestand in Libië te bespreken. Polen die in Nederland werkloos worden, worden niet anders behandeld dan anderen. Dat heeft minister Kamp van Sociale Zaken gezegd tegen zijn Poolse collega. Kamp kondigde ondanks aan dat hij Polen wil terugsturen die dakloos zijn, geen werk hebben of overlast veroorzaken. Kamp zegt nu dat hij de Poolse minister duidelijk heeft gemaakt dat elk geval apart wordt beoordeeld.